Dikter Herk met het Nationaal. In Culemborg zijn de politie en de ME nog steeds in de wijk Ter Weide aanwezig om de rust te bewaren. Gisteravond werden stenen door ruiten gegooid waarbij enkele mensen licht gewond raakten. Ook zou er met molotov cocktail zijn gegooid. De afgelopen nacht verliep zonder incidenten in Ter Weide. Er zijn geen mensen aangehouden, zegt de politie. In Cullenborg zijn al maanden spanningen tussen Marokkaanse en Molukse bewoners. Die kwamen weer tot uitbarsting toen in de nieuwjaarsnacht een auto met Marokkanen inreed op twee Molukkers die in een voortuin stonden. De Cullenborgse burgemeester van Schelven noemt het gedrag van enkele lieden in de wijk totaal niet tolereerbaar. Volgens hem heeft het geen zin meer om met deze mensen te praten. In Afghanistan zijn de eerste Amerikaanse militairen van 2010 gesneuveld. In het zuiden van het land kwamen door een bermbom vier Amerikanen om het leven. Ze sneuvelden zaterdag, maar de NAVO heeft het vandaag bekendgemaakt. In Helmand sneuvelde gisteren ook de eerste Brit van het jaar. Dodental onder de westerse troepen was vorig jaar het hoogste sinds de invasie in 2001. Er kwamen 319 Amerikanen en 108 Britten om. In beide gevallen was dat meer dan twee keer zoveel als het jaar daarvoor. President Obama wil met verhevigde inspanningen dit jaar de rust in Afghanistan terugbrengen. Daan en Emma waren vorig jaar de populairste kindernamen. Blijkt uit cijfers van de sociale verzekeringsbank die de kinderbijslag betaalt. Daan was bij de jongens ook vorig jaar de meest gegeven naam. Bij de meisjes heeft Emma Sophie van de eerste plaats verdreven. Sophie is bij de meisjes nu tweede. Bij de jongens staat Sam op twee. Nieuwe namen in de top tien zijn bij de jongens Lucas op drie... en Jesse op tien. De enige nieuwe naam bij de meisjes is Noah, die tiende staat. Het weer, vooral langs de kust in het noorden nog wat sneeuw of natte sneeuw. In het midden en zuiden meest droog en af en toe zon. Middagtemperatuur aan de kust plus twee graden... In het binnenland blijft het vriezen. Morgen en woensdag verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Als het God, dan God dat goed niet te strijden, niet te sturen, duur te dagen, duur te duren. Als het God, dan God en goed. Op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon op de rimpel. Een vlekkeloos bestaan aan het botsen in gaan baaien, ook al wil je er niet aan als het hoofd, een god het voelt niet te stuiten. Helder van de kroeg, waar de vader. Ga niet dicht, wil geen mensen raken. Ah, wel een cabrio natuurlijk. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat slaat op die golf dan. Hè? Ja, nee, nee, ik nee, je hebt hem door. Hem, de ik okay. hem. de dijk hoor je als eerste in het derde uur alweer dacht Ik nog even een seconde dat het bluff zou zijn. Maar ja, bluff. Doe maar. Je hebt, me maar. Gauw, uit, je hebt me gauw uit de droom. De volgende. dijk was dat. Het laatste, het, laatste, het laatste uur alweer. Met de wieter endurance race op circuit morgen en vandaag de vrije training. Ik ben benieuwd of er zo dadelijk wat meer wagens op de baan zijn. Dus we gaan ne? straks eens even... Twee autootjes, trainen. Nee. De code rood, dat schiet ook allemaal niet opnieuw. Nee, ik ben erg benieuwd waar die code rood voor was. Maar uh, nou ja, kwart over vier, twintig over vier, zullen we eens even kijken bij, uh, bij Willem uh, hoe het ermee is. Mm -hmm. Even een berichtje uh, tussendoor. Ja, mocht u nog denken van wat was nou het... We hebben massaal natuurlijk TV gekeken op Oudejaarsdag. En wat was nou het meest bekeken en het best bekeken programma? De cijfers liegen er niet om. Het nieuwe jaar is daarom ook goed begonnen voor Linda de Mol. Naar Ik Hou van Holland keken 2.032.000 mensen. En dat was met ruime voorsprong goed voor de eerste plaats in de kijkcijfer top 25. De tweede plaats was voor de Vara. Waar, gister, waar eergisteravond 1.590.000 mensen afstemden op de TV Draai Door. En ook Paul de Leeuw wist het voordoor. ...omroep goed te scoren. Naar De Leeuw Knalt keken 1.370.000 mensen. Het programma is net na het 8 uur journaal op de vierde plek te vinden... ...in de top 25, zo meldt Stichting Kijkersonderzoek. De strijd tussen de oudejaarsconferences werd in 2009 nipt gewonnen... ...door cabaretier Jan Jaap van der Wal met 1.291.000 mensen... En uh, dat was een marktaandeel van bijna een kleine 20%. Guido Weiders daarentegen hoeft Echter ook niet te klagen. Hij wist op SBS 1.211.000 kijkers uh, aan zich te trekken. Een marktaandeel van een dikke 18%. Maar gisteravond werd ik nog even verrast door een uh, optreden van uh, conferentier Freek de Jonge. En mocht u nou in het bezit zijn van uh, de mogelijkheid om een programma terug te zien. Uh, oproep gemist of weet dat ook weer? Uitzending gemist. Uitzendig. Dan adviseer ik u, en als u een fan bent van uh, Freek de Jonge, zoals ik dat ben. Adviseer ik u, uh, mocht u het gemist hebben, om daar nog even op af te stemmen. Want ik heb uh, met, uh, met ja, rode oren naar zitten te kijken. En het was uh, ouderwets goed. Oké, okay, nou tot zover uh, de kijkcijfers van het uh, oude natuurlijk. Hè? Klopt. En van, uh, van gisteren een klein beetje en, en, van uh, en, uh, Freek door. de Jonge, dan, uh, ja. waar jij het over hebt. Goed. Nou, als we zo naar buiten kijken, Albert Jan, begint het weer een beetje te sneeuwen. Het is wel uh, natte sneeuw, maar... We moeten echt weer een draaije draaien met... Uh, die auto's op het circuitpark zo die gaan we toch wel zwaar krijgen denk ik. Die gaan dus nog even wachten met naar buiten rijden. Ja. Daarover straks meer. En Willem blijft nog even in de Mickey's. Blijf lekker. Nou gaan we wel zo meteen weer bellen hoor. Als je crest wel. They're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying. Poor oh, baby, they know what that spell is. Rinse gone up higher. Yes, it is. Got the parents line. I think you tomorrow Lord, it's a real motherfucker. Yeah. Make you wanna run for cover. Ik heb net van uh, Albert Jan Vos en uh, mijn collega gehoord dat ik het even spannen moet maken. Uh, het sneeuwt als een gek buiten en de temperaturen die vliegen omlaag. Nou, dat uh, belooft heel veel spektakel op het circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report! Dan maken we snel over naar uh, Willem van Desen. Wat uh, die staat er voor ons uh, ter plekke is het nog een beetje uithouden daarin dat uh, Winterse weer Willem. Ja, dat is prima uit oh, jongen. Je weet het, hè? wintersport is ook wel mijn ding. Dus daarom kan het niet goed zijn. Ja, en dan nou, wintersport uh, gesproken er zijn en bar weinig die, die de baan opzoeken. Een uh, van de gasten die uh, rondjes rijdt, uh, dat is uh, Max Brands Max Brahms, uh, actief in de Suzuki Swift Cup, uh, tijdens het winterkampioen van Breit, uh, in een uh, Renault Cleanup. Gisteren stond hij nog op de skis in uh, Gerwels en die denkt ja, ik werk zo'n week in de sneeuw, ik ga gewoon verder in de sneeuw. En dat doet hij hier uh, op... Karakter. ...zit B-Parks dus Het uh, begon, uh, zeg maar, uh, wat was het? Drie kwartier terug uh, begonnen het met regen, toen werd het hagel. Nu is het naar nou de sneeuw en ik denk dat het over 20 minuten uh, droge sneeuw is. En dat we uh, het zwarte wegdek uh, zullen we gaan zien veranderen in een wit wegdek weer. Oké, okay, ja. nou de blauweerts. Nou, wat doen die, kijk bij de Formule 1 doen ze ook zoveel mogelijk auto's nou die baan op. om, om die baan schoon te rijden. Ja, maar de baan is uh, op zich schoon. Hij is alleen uh, zijknast nu. En uh, ja, dan met goede regenbanden is dat wel te doen. Er zijn er ook wat meer auto's op de baan. als uh, in het eerdere uh, verslag wat ik deed. En uh, ja, wat mij meewerkt ook. is uh, wat ik eerder al vertelde. Ik denk dat een hoop het ook willen uh, gaan ondervinden in het donker. En uh, ja, het uh, begint ook uh, langzamerhand uh, donkerder en donkerder te worden hier natuurlijk. En uh, even een andere vraag. Hoe is met de publieke belangstelling? Nou ja, ik sta te kijken. Oké. <laughs> Oké, okay. okay. die hard hè. <laughs> maar iedereen is naar binnen gevlucht voor zover er publiek is? Ja, veel mensen waren er niet en die zullen er ook niet meer komen vandaag. Ik denk dat het straks in het schijfbak op uh, het -party, uh, drukker is uh, dan dat het nu hier op het circuit uh, is. En uh, ja, dat stukje gezelligheid uh, is ook klaar natuurlijk. Uh, morgen ja, zijn er toch wel een hoop die die uh, vooral mooi vinden uh, dat er in donker... Uh, gereden wordt dat hij toch altijd ja. uh, iets extra's en we vanuit de buurtraces her en der op de wereld. En wordt nou, pikt daar een stukje voor mij: Donkerreizen tijdens de Nieuwjaarsreizen. Het geeft toch altijd net wat extra. Ja, die snelle auto's over die donkere banen voorbij zien flitten met die mooie reflecterende stickers en die uh, felle koplampen. Ja, dat heeft wat. Uh... Kan je nog even wat namen noemen van uh, coureurs uh, van de vanuit de omgeving? Zeker uh, vanuit de landen die hier uh, bekendheid uh, genieten? Nou ja, we zullen maar beginnen met de omgeving natuurlijk, ja. En ja, zandvoort omgeving, haard uh, en natuurlijk. De, de familie Bleekemolen uh, met z'n drie aanwezig. Sebastian uh, in de eerste race van het winterkampioenschap was hij samen met uh, Ronald van de vader. Ook al uh, inwoner van Zandvoort. antwoord was hij de winnaar uh, met de polkertje. Hier, de jongens, uh, die voeren het kampioenschap dan. Dan ook uh, vader Michel en uh, Sebastiaan Bleekemolen uh, actief. Op de voorlopige inschrijflijst uh, zie ik ook staan, ja, uh, de jouw bekende uh, Peter Furt. Ja. Met Peter Fontaine. Met een uh, BMW. Komt ook bij de eerste race op de vlak uh, deelnemerslijst. Toen waren ze het niet. Het nu zijn ze het weet ik ook niet. Vandaag in ieder geval niet. Maar ja, voor hun uitermate uh, ideale omstandigheden. Want uh, Peter Put en Peter Van Fijn uh, rijden met een BMW achterwielandrijver. En uh, zijn uh, beide stuurmannen puur stuurman, Hij uh, wel Helemaal onder dit soort omstandigheden. Dus het zou mooi zijn als die uh, morgen wel aan de start uh, gaan verschijnen. Het was uh, trouwens even voor uh, Peter Furt, vorig jaar de eerste het jaar dat hij in de BMW uh, plaats nam. Ja. Uh, hoe is, hoe is hem dat eigenlijk vergaan uh, vorig jaar? Heb je daar ja. zicht op? Ja, ze hadden best wel wat uh, pech. Ja, dus, het uh, best wel goed. Uh, en uh, helemaal uh, onder de omstandigheden die, uh, laten we maar zeggen, naar nou, hun bekje waren. Een beetje nat, een beetje verraderlijk. Ja, dan uh, zijn die mannen uh, van, ja, ik kon je daarvoor wakker maken. Snachts om dan uh, rondjes te komen rijden hier. En uh, dat ging goed. Ze hebben zelfs een race aan de leiding uh, gereden. Maar uh, ja, door uh, pech, uh, mechanisch pech, werd dat weer uh, verstoord. Dus ja, als ze we morgen wel hier uh, komen, nou uh, ja dikke kans dat ze het uh, ook uh, goed gaan doen ja. en heeft Peter, ja ga verder ten opzicht van de Porsches natuurlijk, waar de bleekomhouders in rijden, wordt ja. dat lastiger op. Dat zijn auto's die zijn voor deze baan, onder deze omstandigheden motor achterin, achterwiel en drijving, het gewicht op die uh, aangedreven wiel, en met die natte baan, ja, dan uh, ga je wel met zo'n bak. Oké, okay, dus we kunnen ervan vanuit gaan dat Peter Furt voor dit jaar ook weer genoeg uh, sponsoren heeft weten te vinden om zich ook in de BMW-klasse te handhaven. Nou ja, laten we het hopen. Tijdens de eerste race uh, ja, was dat het probleem eigenlijk, het sponsoren uh, gebeuren, en dat de nog niet helemaal Klaar dat had vaak uh, samen met elkaar natuurlijk. Om die auto op en top te krijgen, heb je ook uh, de nodige juist uh, nodig. En dat wordt uh, even een uh, probleem. En ik hoop dat we uh, morgen hier zijn. Oké, okay, nou uh, Willem, uh, tot zover. Hartelijk dank. Ja. We komen voor de klok van uh, 5 uur nog even bij je terug voor de laatste update. En uh, morgen de race. Ik, hoop, uh, ik ben erg benieuwd hoe het er dan voor, uh, voor zit, uitziet, ja. om het zo maar te zeggen. Er zit een hele nacht tussen van alles kan gebeuren. Ik bedoel, ja. het, het trekt nu weer helemaal open. Wie weet wat we uh, gaan krijgen. Oké, okay. we wachten af en komen straks uh, voor de klok van vijf uur nog even bij je terug. Is goed. Oké, okay, dankjewel Will, voor deze vanaf het circuitpark. Zo voor tegen iedereen die de baan op gaat, uh, zeg het volgen. I say a little prayer for you van Rita Franklin. But I tell me. Oké. sweet about me. sweeter about me. Yeah. Even over uh, het filmprogramma, als het mag, van het oh, Ja, dan gooien we even een filmpje op, de achtergrond. Zo, Heb ik? Nee, ja, oh, Geen gewoon. Oké, okay, nee. Uh, volgende week natuurlijk. Uh, naast Elven en de Chipmunks, Theo Maassen, komt een vrouw bij de dokter. En uh, filmclub Simon van Kolm, een film with me in it. Wou ik u even attenderen op uh, Cinema Nostalgie weer. Het is weer een maandje verder. Aanstaande dinsdag om half twee de klassieker High Society. Met Bing Crosby, Grace Kelly en Frank Sinatra. De film begint om half twee en u bent vanaf één uur hartelijk welkom. Met een kopje koffie, een koek en een pauze erin. Kunt u genieten van deze gouden oude film. Oké, okay, de standbouw gewoon ook even langs. <laughs> Uh, ja, wat wilde ik zeggen? Oh ja, in 2009. Ja. <laughs> Daar houden we het hoofd. Nou, Zal ik hem straks gewoon even gaan draaien? Ach, ben ik. Ja, ja toch? <laughs> ja, <Ja>, Oké. <okay>. <laughs> nou, eerst gaan we zwart-wit draaien voor je. Frank Boeien en nog heel veel andere mensen. Die deden mee op de Vrienden van Almskol Live. 28 januari in Ahoy in Rotterdam. Het is in ieder geval de dag dat wij aanwezig zijn. Met een gezellig clubje van Sierven. In S'avonds laat, in bladzelling aan de overkant, nu zag hij ze staan. Dat belooft weer een feest te gaan worden bij de vrienden van Amstel op 28 januari. de dacht dat wij aanwezig zijn uh, daar. Ja, ik heb er wel zin in, een ja, beetje Ik heb er een beetje zin in, ja, echt nou, Dat is me goed ook. En weet je ook of uh, Frank Boeien weer komt? Boeien wel? Ja, boeien. Ik hoorde dat we wel dat uh, Jantje Smit komt. Jantje Smit komt, inderdaad. En, uh, en Nick en Simon. Nick en Simon. En er komen zoveel mensen Of op. Het ah, zou, ge zou gezellig. Het wordt wel weer een leuk feestje, denk ik. Dat wel, dacht ik wel. anders gaan wij het wel van maken. En ja, dat komt wel goed.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 So when you when call you up call that shrink at Beverly Hills, you know the you one. Know the one. Dat bedoel ik. You're the prince en let's go crazy. Ja, als ik hebben over twintig jaar CFM. En ook een beetje vanuit de piratentijd ontstaan, Albert Javos. Vos. Was Prince er toen ook al? Ja, Prince was er toen ook al. Want je, je had een hele bekende radiopiraat in Amsterdam. En die is nu weer terug als legale zender. Legale je herkent er niks meer van terug hoor, van vroeger. Het lijkt er niet meer op, maar goed. Die oude was toch wel veel beter. Want we wordt het over Radio Decibel en een plaat die nou, vaak dus... gedraaid werd op Radio Decibel, dat was deze van Prins. Nou, ik kan, ik, ik kan de associatie ook begrijpen, Decibel en Prins. En let's go crazy, ja. Kon je koptelefoon net aan of zeg je van... Uh... Nauwelijks, nauwelijks. Nauwelijks, nauwelijks. Oké. Okay. Hey, ik vond ik... hem wel even lekker. Ja, maar ook geweldig bericht wat in de Zandvoetscoran stond. Is dat, uh, en dat doen ze natuurlijk elk jaar. Dat, ze, dat de gemeente uh, de vrijwilligers wil bedanken. voor. We gaan de... naar de film met z'n allen. We gaan met de film na met, naar de film met z'n allen. En we worden dus... Uh, Uitgenodigd door het bestuur van de gemeente Zandvoort, als dank voor uh, alle inzet voor de vrijwilligers, bieden zij een bioscoopvoorstelling aan uh, om, met de pakkende titel Terug naar de kust, Thijs mm. een uiteraard, voor vrijwilligers. De voorstellingen worden begin 2010 aangeboden en wel op maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15. En voor de aanvangstijden verwijs ik even naar de Zandvoortse Courant. Ontvangst is een half uur voor aanvang. En wat zijn de criteria? Ja, Bent u vrijwilliger in Zandvoort en wilt u een van deze vier bioscoopvoorstellingen bijwonen? Dan kunt u een kaartje afhalen bij Circus Zandvoort. Uiteraard gasthuisplein nummer 05 of pluspunt Vlemingstraat 55. Na notering van uw naam en vrijwilligersorganisatie CQwerk... krijgt u een kaartje voor de voorstelling van uw voorkeur direct mee. Maar let wel... Op is op. Geweldig gebaar van de gemeente. Dat dacht ik wel. He? Wij en gaan voor... er ook een en met z'n waar, waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers? Hè? Dat bedoel ik. Heel hard nodig. Dus... En er zijn er nog veel meer nodig. Ook bij CFM. Ja. Ook uiteraard. Dus wil ook... je vrijwilliger worden bij CFM? Meld je gewoon aan. Stuur even een e-mail naar je... Het bestuur bijvoorbeeld? Ja, bestuur. Of uh, ja, uh, kan altijd. Dus als bel ons even. Wie kent ons niet? Hè? Wie kent ons niet? Mm -hmm. Maar goed, nog even terug. De data, uh, die had ik u net gegeven van die voorstellingen. Aanvangstijden verwijs ik u even voor naar de Zandvoortse Courant. En uh, u moet even opgeven voor welke vereniging u be uh, werkzaam bent. En u krijgt dan gelijk een kaartje mee. Een aanrader. Oké, okay, Zeker. En dan had ik nog een klein berichtje. Want vorig jaar uh, met de kerst hadden we dat Kamerkoor Il Cantori... Allegri, euh, daar hebben we achter de présence gegeven, haalt tijdens het zingen, tijdens het, rond de kerst, geld op voor de stille armen. De vrolijke zangers haalden dit jaar het mooie bedrag van 1127 euro op. Zoals elk jaar gaat de opbrengst ook nu weer naar de stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennenland, die de minder bedeelden in onze maatschappij bijstaat. Kijk, een goed doel weer gesteund. Ja. Goed, zo horen we het graag. Goed doel, wie kent het niet. Nee, geweldig initiatief. En uh, nou, 1127 euro. Super. Circus Custus staat klaar. Hier is Monika. Ik denk wel.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 Laten we deze plaat van uh, Denise Williams even voor wat het is. Let's hear it for the boys now. Kunnen we zo meteen nog wel een keertje gaan draaien... want we gaan snel over naar het circuit, naar Willem van Insen. Willem. Ja, het circuit het zandvoort waar het uh, inmiddels al uh, aardig donker begint te worden. en We hebben nog tot zeven uh, uur uh, de tijd, uh, de vrije trainingen. En het lijkt erop dat de deelnemers uh, toch meer en meer uh, vertrouwd gaan worden met de uh, omstandigheden. En ik denk dat we in de donkert... Uh, gezien de weersomstandigheden nu, het, er valt eigenlijk geen neerslag meer. De baan is nat. Ja, maar dat is hier ook wel eens uh, gedurende het zomerseizoen en zo. Dus uh, ja, dan kunnen we toch wel uh, nog wel uh, wat spektakels zo gaan zien. Uh, Waarschijnlijk opvallend is dat er uh, tot nu toe toch uh, ge en gelukkig uh, eigenlijk uh, ja, geen incidenten op de baan uh, gebeurd zijn. En dat uh, is toch uh, vrij tricky geweest op uh, Circuit Park Zandvoort uh, tot nu toe. Circuit Park Zandvoort waar we de vrije trainingen hebben voor de nieuwjaarsreis die morgen uh, gaan beginnen om 3 uh, uur. Uh, de race, die duurt tot 7 uur. Iets eerder, en dan om 10 voor half 1 beginnen we met de kwalificatie voor dat evenement. Oké. Okay. Vermeld is, waard, het is natuurlijk ook De toegang is gratis. Je kunt overal terecht. Wil je nou toch met de auto en wil je die parkeren, Ja, dan moet je een parkeerplaats voor de auto betalen. En dat kost 7,50 euro. Okay. Oké. Hoeveel waar? coureurs doen er mee, schatje, Willem? Uh, Naar een tijd geleden, dat dat tegen mij gezegd is, schatje... Ja, het moest, <laughs> moest toch weer even gebeuren, hè? Ja, de, de, de, de, de op de voorlopige inschrijflijst stonden zo'n 41 deelnemers en dat zijn equips. Sommige rijden met twee, sommige met drie. Dus ja, ik denk dat er toch wel een honderd coureurs meerijden tijdens die race. Oké, okay, nou, een groot evenement dus morgen op het circuitpark Zalfoort en helemaal gratis toegang voor, voor iedereen. Ja, en meer dan de moeite waard om even te gaan kijken. En, ja, het is koud, het is winter, maar dat weet we deze tijd, want ja, kijk je het zo koud, dan is er altijd nog de Mickey's waar je een warme versnaap kan gaan halen. Helemaal goed, super, bedankt voor deze laatste update. Ik zou zeggen, spoed je weer naar binnen en geniet van de Gluwijn. Oké. Okay. Of chocomelk. En bedankt voor de updates zover. So far, vanaf 20 over 12 morgen, dus de kwalificaties en om drie uur de race. Ja. Helemaal juist. Okay. Willem van Dessen, vanaf Circuit Park Zalvoort, dank daarvoor. En uh, morgen uiteraard uh, meer over de nieuwjaarsrace. Dat zal bij zondag in Kindermeload gaan plaatsvinden. Oké. Okay. En dan uh, vanuit uh, de studio vanuit uh, Bloemendaal. Het Roderick de Veen, die presenteert morgen dat programma tussen 2 en 5 uur bij CFM en AB Radio. Nou, daar is hij dan nog een keer. Hè. Ik ga hem gewoon nog een keer helemaal opnieuw draaien. Doe een yeah. single van Denise Williams. Let's hear it for the boys. ze langzaam wel een gauw oude gaan noemen, deze van Denise Williams en Let's Hear It for the Boys, uit de jaren 80. Nou, de boys komen er zo dadelijk weer aan hoor, ze zijn er helemaal klaar voor, en, ook uh, in het nieuwe jaar uh, 2010, heel veel entertainment, bij entertainment4you.nl.com EU, EU, EU. EU. Even, Evangelische uh, ja. Unie ofzo, uh, wat is dat? <laughs> uh. ja die microfoon uh, die... Uh... Oh, die ligt erachter. Ja, ik wil hem niet eens meer horen eigenlijk. Hij mag zo meteen na vijf uur. Uiteraard uh, met zijn hele team. Ja, Zit er alweer op. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ja, wij, wij naderen de klok van vijf uur, dus onze drie uur zitten weer op. Rob, het was weer uh, als van ouds. Dat dacht ik wel. En volgende week dan, uh, zijn we er gewoon weer. Volgende week zijn we er gewoon weer. En uh, de luisteraars ook weer, hopen we. En uh, u kunt alles nog een keer rustig nalezen. Alle info die u heeft uh, verkregen in de Zandvoortse Courant data, recepties, en uh, met name vergeet de nieuwjaarsreceptie van de gemeente niet. En aankomende dinsdag weten we wie de Zandvoorter van het jaar is. Dat 2009. Op... Heel wie spannend. gaat dat worden? Ben benieuwd. Nou, je hoort het uh, aankomende dinsdag bij Sunpark. Zo laat uh, begint het ook weer. Uh, vanaf 5 uur is iedereen welkom. Willen ze nog een hapje eten, dan zullen ze het even op moeten geven. Uh, de gegevens en uh, waar ze dat kunnen doen, staat allemaal in de Zandvoortse krant. En als je het nou niet hoort, je bent uh, een van die. Uh, van de vijf? Van de vijf. Je bent al genomineerd. Dus je bent je genomineerd, bent... nou dat is heel mooi. Maar dan zeg je gewoon van: always look on the bright side of life. Ja, Wat toch, ruggetje. Dat dacht ik ook. Goed zo, tot volgende week. Tot volgende week. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. grumble, give a whistle. And help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.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 Yes, the final word you must always face the